Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Mississippi is brand gesticht in een synagoge. Niemand raakte gewond bij de brand in Jackson... maar het gebouw en het interieur raakten wel zwaar beschadigd. Zo zijn enkele Torah-rollen verwoest. De grote en zware rollen worden gezien als de heiligste voorwerpen van het Jodendom. De politie heeft één verdachte aangehouden. Over het motief van deze persoon is nog niets bekendgemaakt. De burgemeester van Jackson spreekt van een daad van antisemitisme en racisme... Vanwege ijzel en gladheid heeft het KNMI vannacht ook voor Zuid-Holland code oranje afgegeven. De waarschuwing geldt nu voor het hele land met uitzondering van Zeeland. Er is grote kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden. De gladheid wordt veroorzaakt door neerslag die vanaf 11 uur vanavond over het land trekt. Tijdens de ochtendspits morgen geldt code oranje alleen nog voor het noordoosten. Vanwege het winterweer rijdt de NS ook morgen met een aangepaste dienstregeling. En in Groningen, Friesland en Drenthe rijden de bussen van Q-bus komende ochtend niet. Het dodental bij de massale demonstraties in Iran is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt een in Amerika gevestigde Iraanse mensenrechtenorganisatie. Het zou gaan om 490 betogers en 48 leden van de politie- en veiligheidsdiensten. Sinds twee weken gaan de Iraniërs de straat op... vooral vanwege de hoge kosten van levensonderhoud. Ook willen de demonstranten het streng islamitische regime weghebben. De autoriteiten treden keihard op... Volgens mensenrechtenorganisatie HRANA zijn er meer dan 10.000 mensen opgepakt. De cijfers zijn niet onafhankelijk te controleren, omdat er geen vrije pers is in Iran. Het weer bewolkt. Regen trekt vanuit het westen het land over. Door de regen kan er dus ijzer ontstaan. Morgen begint bewolkt met wat lichte regen. De temperaturen liggen tussen de 3 en 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 van luisteraars, welkom bij de Van Klink tot Klank Show hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Veugen. en tegenover mij zit Hans van Klink. En wij gaan weer een heel jaar lang, bij Leven en Welzijn natuurlijk, gaan we weer een mooi radioprogramma maken op de zondagavond. Ja, dag Ben, goedenavond en de beste wensen voor jou en voor alle luisteraars voor het nieuwe jaar waarvan we nu de eerste uitzending mogen samenstellen. Ik zie er naar uit. Uh... En om maar even een beetje in dat thema te blijven van het nieuwe jaar. er zijn even wat overdenkingen en daarom beginnen we een beetje triestig, een beetje melancholisch. Uh, terugblikken op het, op het jaar. De vaste thema's komen overigens gewoon terug. hoor. Dat gaan we zelf wel horen, maar allemaal een beetje in het kader van de jaarwisseling. En hoe was het en hoe is het en wat ja. staat ons te wachten? Dus uh, daar heb ik de samenstelling een beetje op gebaseerd. Nou leuk, ik ben benieuwd. Ja, dan gaan we beginnen met een groep uh, die startte onder de naam in 1982. was dat Forever Young. Opgericht door drie heren die alle drie al meteen een artiestennaam aannamen. Meneer Marion Gold, maar zijn echte naam was Hartwig Schierbaum. Bernard Lloyd, ofwel Bernard Gussling en Frank Mertens. Meneer Frank Sorgats. allemaal uit Münster, Duitsland. Mm. Zij richtten de band Forever Young op. Maar een paar jaar later hebben ze de naam veranderd in veel gebaseerd op een film. Overigens, ze hadden een grote uh, hit met hun debuutsingle Big in Japan. Maar waar wij naar gaan luisteren zo meteen is de hit Forever Young. Ja, een beetje in het thema van het voorbij jaar. We zouden wel altijd jong willen blijven. Ja, zeker. Heerlijk. Ja. lijkt met dat. Ja, alleen... Zoals uh, rond de 60 jaar, zal ik maar zeggen. De mooie leeftijd. Ja, met de ervaringen die we hebben. Precies. En dan nog een paar en... eeuwen te gaan. Ja, ja. ja, dat zou wel heerlijk zijn. Het ja, ja. is niet de realiteit vermoedelijk en uh, ja, een mooie regel uit dat nummer is heaven can wait. Ja, voor mij hoeft het oh, allemaal ja. niet zo snel. Hè. We ja. konden maar altijd jong blijven. Ja. We gaan luisteren naar Alphaville. Jong, nou... Ja, mooie, bombastische muziek. Ja, ja ik dat zou ik wel, wel duizend jaar willen worden. Ja, daar ga ik met je mee, heerlijk. Ja. In <laughs> je gezondheid dat dan. Ja, he? ja, ja, ja vanzelfsprekend. Ik heb wel eens gelezen dat als men... zeg maar, je DNA zou kunnen repareren... Uh, en men uh, schat in dat het in de toekomst wel mogelijk zou zijn, dat je dus uh, nou ja, dan, dan zou je dus een veel hogere leeftijd uh, kunnen gaan bereiken. Ja, zou er dan toch een moment ontstaan die zeggen, maar nou ben ik, ben ik er echt, echt klaar mee. Ja, nou ja, dan, uh, dan hebben we daar ook wel weer een pilletje voor. Ja, maar, dat lukt he? het ook wel weer. Dat, dat, ja. Ik doe mij denken aan onze oude lesjes verpleegkunde vroeger, Er zei de gemiddelde leeftijd van Mannen was 74 en vrouwen 78. Toen ja. wij dat leerden... en nu zijn we bijna zelfs zover, is dat al met 10 of 12 jaar gestegen, geloof ik. Ja, ja, ja. In ja, genera twee generaties tijd. Maar het stagneert nu, hè. We, gaan niet meer, we worden niet meer ouder. Oh. En uh, vandaar dat ook uh, zeg maar de. Uh, de AOW-leeftijd... Uh, ook uh, geloof ik niet verder wordt opgetrokken. Dus men, oh, uh. men doet het wat rustiger aan. Uh. Hoop ik dat we tijd genoeg hebben... om deze show nog af te maken. <laughs> <laughs> ja, want we blijven nog even... aan de trieste kant van, de muziek, uh, van het muziekgenre zitten. We gaan naar Lou Reed luisteren. Nou, vaker in onze show geweest. Ooit begonnen bij de Velvet Underground... en later Solo... met allerlei prachtige ondersteunende muzikanten. Een goede, bekende muziek gemaakt. Natuurlijk bekend van Walk the Wild Side... En Perfect day. Uh, hij leeft al een aantal jaar niet meer. Hij is toch veel ouder geworden dan iedereen gedacht had. Want hij was een groot verbruiker van allerlei drugs en andere middeltjes. Uh, en daar gaat ook hoofdzakelijk de LP Berlin over. Uh, eind 70 jaren gemaakt deze LP. En de hele LP gaat over een een stel wat worstelt met een drugsverslaving en het nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren dat is zetsong. en er staat nog een ander nummer op die LP maar dat ga ik de luisteraars echt besparen dat heet Children en dan gaat het erom dat de kinderen worden weggehaald bij het verslaafde stel en dan eindigt dat nummer met jankende kinderen die om hun moeder schreeuwen oh ja. gaat nu even, net even te ver ja. maar de, de triestigheid en de treurnis spat er wel vanaf in het Prachtige nummer en 56 seconden. Zo lang duurde dit nummer. Ja, en ik ben meteen weer terug op de zolderkamer van mijn vriend Evert Bruggenkamp in 1975 in Warmond. Oké. Okay. Een groot drugsgebruiker en uh, liefhebber van de muziek van Lou Reed. En deze muziek uh, kon je alleen maar luisteren terwijl de wolken uh, hartje lucht om je heen <laughs> warrelde. Maar, Dat doet me uh, trouwens denken uh, aan het, uh, je had het uh, café Guus, hè, geloof ik, in Haarlem, uh, ja, ja. van het uh, daar kwam veel personeel van het provinciaal ziekenhuis. Dus ja. zo'n poort. En ik kwam. Dat doet me dus denken dat ik een keer naar binnen wilde. Toen werkte ik ook nog in het. Uh, in het. Uh, de gekkenhuis tussen aanhalingstekens. En die. Uh, en dan leunde je tegen een lucht van hashish. Uh, ja, je op, moest een mes meenemen om door de lucht heen te snijden. Ja. Ja. Ja. Ach, geweldig. Guus, en dat werd later plok. Oh. En uh, dat is wat nu uh, Café Restaurant Bruxelles is. Ik heb er oh, met ja. kerstavond nog gegeten. En okay. dan is het een keurig uh, restaurantje met de Frans-Nederlandse keuken. Ja. Maar de associatie die jij daarvoor naar voren haalt is onmiskenbaar nog aanwezig daar. Dat, uh, ja, ja, ja, ja. Ja. Je dat ja ook bij wijze van spreker nog steeds. Ja, he. ja. Ja. heb je het ook over nou, 75, 76, zo rond die ja, tijd, ja. denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Totdat ja. Tot, tot gewoon kon eigenlijk. Een, een, een, gewoon in een café door het zware zwaar hasjes werd gerookt. Was toch verboden ook in die tijd, of niet? Eh, ja, dat eh, gewoon, kwam op... Werd het gedoogd waarschijnlijk. Denk een gedoogd situatie. Ja, ja. Ja, roken was sowieso natuurlijk nog wel gebruikelijk. Ja, maar dan was ja. roken. Dat ja, werd daar volop gedaan. Inderdaad, ja. Er waren een paar cafétjes in Haarlem waar dat uh, mainstream was. Ja, ja, ja. ja, geweldig. Ja, Leonard goed. Cohen. Ja, we gaan naar Leonard Cohen. Leonard Cohen, uh, ga toch over die man vertellen. Ja. Hij uh, heeft mooie muziek gemaakt, maar uh, veel van mijn, zijn muziek is ook door anderen gebruikt. En zelfs succesvoller gebruikt. Uh, Leonard Cohen, geboren in Canada september 1934 en overleden in Los Angeles in november 2016. Uh, geboren in een Joodse middenklasse gezin uh, in Montreal. Hij leerde al vroeg spelen en en richtte een bandje op de, op de Buckskin Boys. Maar hij ging ook studeren, hij ging letteren studeren in, aan de universiteit en hij uh, wilde dichter worden en is als zodanig ook echt gedebuteerd in 1956. En, uh, hij kreeg een beurs en daarmee ging hij naar een uh, eilandje in Griekenland om daar te studeren en verder na te denken. En daar ontmoette hij Marianne Eelen, een net gescheiden Noorse vrouw uh, uh, die getrouwd was geweest met een Noorse schrijver. Ja, en Zij kreeg een relatie, een relatie die geen stand hield en daarom heeft hij er een afscheidslied voor geschreven. En dat nummer dat heet So Long Marian. Uh, er zingt ook een zangeres mee uh, in, in dit lied. En er werd lang gedacht dat dat dan diezelfde Marianne Elen zou moeten zijn. Maar dat klopt niet. Het is gewoon een ingehuurde zangeres Nancy Pretty. Maar in ieder geval, het is een grote hit geworden. In de vroege 60e jaren. Leonard Cohen met So Long marian Kom over to the window, my little darling. ja so very met deze Noorse Marianne. En um, dat heeft hem maar geen windeieren gelegd waarschijnlijk. Zeker niet. Nee. En wat mij trouwens opvalt bij die Cohen... dat is um, hoe zijn stem in de loop der jaren enorm veranderd is. Uh, hier zingt hij natuurlijk heel hoog. En, uh, en op het eind van zijn leven... Uh, toen, heb ik begrepen, moest hij weer gaan optreden. Uh, dat ja. was eigenlijk al lang met pensioen. Maar door allerlei scheidingen moest hij uh, geld op tafel uh, leggen. En uh, toen ging hij maar weer optreden. En dat was uh, ja, eigenlijk... dat vind ik dus formidale optredens... met dat hoedje en die, ja. en die enorme zware stem. Van zware, monotone stemmen dat ja, was eigenlijk op het laatst zijn handelsmerk. Ik ja, vond het zelfs, ja. nu ik dit nummer terug hoorde... weer opvallen hoe inderdaad wat jij zei... hoog en vrolijk de stem eigenlijk klinkt. Ja, ja, ja, ja. Terwijl hij steeds lager en monotoner is gaan zingen door ja. de jaren heen. En wat ze dan eigenlijk ook weer compenseren... door uh, achtergrondzangeressen erbij te zetten. Precies, ja. En uh, ja, dan krijg je dus een hele bijzondere combinatie van, uh, van geluiden. Ja, dat is heel... ja, leuk. Mooi nummer. Ja, Daarmee. Ja. Nou, en daar een mooie gesproken. ontwikkeling uh, van zo'n artiest. Ja, ja, ja, nee. ja, ja, ja. Uh, Genoeg getreurd voor eventjes, want we gaan echt naar een hele andere muziek. Het thema net was afscheid nemen en nu gaat het over relatie. En gaat het allemaal wel lukken, maar op een wat vrolijke manier. Ik zeg het nog maar eens, muziek is om naar te luisteren, maar muziek is ook om naar te kijken, want als je de videoclip van dit nummer gaat bekijken. Dan zie je een mini speelfilmpje ja. zich voor je blik ontrollen. Uh, het gaat uh, om de dame Tracy Ullman, een leeftijdsgenoot van ons. Uh, comedienne, zangeres, actrice. Oh, Engels. Uh, ja, en uh, heeft haar eigen Tracy ullman show op tv gehad. Vrolijke muziek en uh, het nummertje waar we naar gaan luisteren gaat over een uh, beginnende relatie. Een meisje wat een verkeerde krijgt met een jongen en die heeft allerlei verwachtingen en die wil opstappen en die wil allemaal dingen van ondernemen en zij zeggen dat ja, ik wil het alleen maar. Ik wil op de bank zitten en tv kijken en uh, daar wordt hij dan boos om. En een mm. speels nummertje, toch wel weer een beetje een serieus themaatje, maar op een mooie manier gebracht. Tracy oelman met My Guy's Mad at Me. I'm not afraid of 9 FM. Ja. Je luistert naar de Van Klink of Klangshow hier op, op je eigen lokale radio met Hans van Klink en Benno Veugen achter de knoppen. Nou, dat was Tracy Oelman. En um, die had een boos vriendje. Nou ja, dat is, En dat levert ook weer geld op. Hoe is het mogelijk ja, om in de beste kringen voor hè. Ja. ja. Ja, het ja, ja. ja, volgende heeft daar helemaal niets mee mee te maken. Dat is heel wat anders. Maar dat is het leuke van deze show. Dat wij ook wat onbekende muziek soms onder de aandacht kunnen brengen. Zeker. Ik ken het wel al wat langer. Een vriend van mij, André, heeft dit bij mij geïntroduceerd. Um, de band heet Pearls Before Swine. En het is hele mysterieuze muziek. Het is een uh, Amerikaanse volk en rondrockband. Uh, oorspronkelijk al begonnen in 1965. En een enorme lijst aan deelnemers die in... En Uitgestapt zijn. Uh, te veel om op te noemen. Uh, waar we naar gaan luisteren is uh, van de LP Balaklava. En Balaklava verwijst naar de uh, Krim-oorlog in 1854. Nou ja, daarom toch even dit nummer. Uh, in de show opgenomen, ja. een beetje verwijzing naar wat er vandaag allemaal, vandaag de dag allemaal gebeurt. Ja. Ja, ja, ja. Het wordt steeds erger. Het wordt steeds erger. Het is een LP vol met dit soort nummers. En wat heel bijzonder is, is dat we zometeen beginnen met een aantal seconden. En dat is Trompetter Langley. Dat is een trompetter van het leger destijds. En daar is een geluidsopname op een cilinder opgenomen. Oh. 1854. Dat is dus een werkelijke stem nog van die trompetter van toen. En daarna komt dan meteen het nummer Translucent Carriages. En dat betekent letterlijk doorzichtige koetsen. En het heeft met die krimoorlog te maken, maar heel gek, ik heb internet afgespeurd op een, naar een goede verklaring voor dit nummer en dat eigenlijk niet kunnen vinden. Oh. Of mensen het mooi gaan vinden, zo niet. Neem even vier of vijf minuten de tijd om koffie in te schenken. <laughs> of ga er gewoon naar luisteren en laat je een beetje betoveren... door deze mysterieuze muziek van Pearls Before Swine. I am Trappater Landfrey, one of the surviving Trappater's... charge de Light Brigade of Malacama. I am now going to sound the bugle that was sounded at Waterloo and sound the charge as was sounded at Balaclava on that same bugle. The 25th of October, 1854. Inderdaad, niet gejokt, meneer Van Klinken. Nee, dat is uh, onbekende muziek voor velen. Ja, en het is mooie dragende muziek. Ja, mooi Zeker. is een term van mij. Uh, Ieder moet dat voor zichzelf beoordelen. Het is wel wat wij we vaker gezegd hebben: wat oudere muziek zijn vaak wat lange slepende nummers. Hè. Niet het jukebox-formaatje. Uh, ja, ik kan het aardig hebben. Ja, maar maar volgende nummer, Omi met cheerleader, is dat, uh, dat klinkt heel uh, uh, ondeugend. Ja, dat is echt heel hedendaags. Dan gaan we naar een artiest toe, Omar Samuel Pesley, geboren in 1986. Gewoon nog een jonge gast Dus eigenlijk, uit Jamaica. En uh, die heeft vrolijke muziek gemaakt. En uh, waar we naar gaan luisteren is een grote hit uit 2015, die in meerdere landen nummer 1 heeft bereikt. Hij is ook wel een beetje passend bij waar we mee bezig zijn. Uh, het liedje Cheerleader van Omi gaat over het vinden van een ondersteunende partner die er altijd voor hem is. En om hem op te vrolijken en te motiveren. Nou willen we dat niet allemaal in ons dagelijks leven. Nee. Net als een echte cheerleader. En hij is zo blij met haar dat hij overweegt met haar te trouwen. Nou, nou, schiet het er aan in mijn hart van horen. Ze rots in zijn branding door moeilijke tijden. En daar gaat dit vrolijke nummer over. Omi met Cheerleader.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 She is always right there Zeg, dat is even het draadje van mijn koptelefoon. Had ruzie met de bureaustoel. Maar goed, we zijn het is toch weer goed gelukt. Jawel. Ja, ja, ja. Jawel. Dat is de kunst van de radio maken. Net op tijd uh, gereed zijn. Als de muziek is afgelopen. dat nou was inderdaad een vrolijk nummer. Ja. Dit is in gesprek met oh. presentaat. Presentaat, presentaat. Dat was een uh, verkeerde knop. In eh. gesprek met jezelf. Ja, ja, Even ja, ja, ja. dus, moet ook kunnen. Uh, ik was in gesprek met uh, Hans van Klink. En Want we gaan naar de volgende uh, de, de, de plaat. Ja. We maar zeggen. Het met dus, een, uh, De klik. Ja, de klik. Maar uh, onder andere de, de klik. We beginnen oh, ja. met een anekdote. Wij ja. gingen naar het Sarasani Festival op Texel 2014. Met een paar vrienden. Ja. En wie troffen wij daar op de Dave Von Raven van de Kik. En oh. meteen een beetje een vriend van mij... heet ook Hans, een beetje zenuwachtig... ...oh, maar ga vragen of ik een foto van hem mag nemen. En daar was hij zo gespannen mee bezig... ...dat hij het klepje van zijn telefoon liet... Hij ...voor de lens zitten, dus dat lukte helemaal <lacht> niet. En die Dave Von Raven was erg toegankelijk en vriendelijk, maar ja. na vijf minuten zeiden hij van, ja, als het nou nog niet gelukt is, dan kappen we er maar mee. Ja. Uh, de kick trad toen op het Sarasani festival en later mailde ik hem nog een keertje van hoe vond je dat festival? Hij zei, heel erg leuk. Het zou nog leuker zijn als ze ook echt betaald hadden Om ja, je man, is uitspraak. Doen, want dat festival is toen failliet gegaan. Okay, maar goed, dat terzijde. Ja. De kick is een beetje beatmuziek, uh, Beat achtige band, maar we gaan luisteren naar een nummer waarin Dave Morave uh, uh, niet met de kick optreedt, maar met Twee andere... Uh, artiesten, namelijk met Otto Wiggers, een 45-jarige man uit Gouda... maar bekend onder de naam Lucky Fons III... en een aloude oude Armand, wel ja. bekend, uh, helaas niet meer onder ons, 2015 overleden. Maar deze drie, Lucky Fons, Armand en Dave von Rave, die uh, brengen het nummer... Uh, uh, want er is niemand en het is toch een beetje een opvolging van het vorige nummer. Ja. Het uh, klinkt vrolijk, maar het draait om maatschappijkritiek... en de zoektocht naar zingeving in de moderne tijd... Waarin uh, uh, afwezigheid van echte connectie een beetje centraal staat. Ja, Armand was daar ook wel heel erg goed in. Hè? Die, ja. uh, heeft hij niet geschreven dit nummer? Dan, uh, want uh, ik vind het echt een, ook een tekst voor hem. Het zou zomaar kunnen zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. En uh, prachtig is dan weer de clip die hierbij hoort. Waarbij ja, ja, ja. de rookwolken om zijn hoofd, dwarrelen... van uh, een, een hartstikke waar ja. hij natuurlijk erg bekend al was. Ja. Kort, maar pittig nummertje van de kick, want er is niemand. Je haar is te lang en je ogen staan blauw En je rookt veel te veel, als ze kijken zo nauw En weet nou, je veel, je krijgt een meisje, beloof haar Eeuwige trouw, ze komt mee thuis, je stelt ze Dit is eigenlijk reppen. hè? Ja. Dit is de reppen van 50 jaar geleden. Nou, precies. En ik moet meteen bevestigen wat jij net veronderstelde. Want onderhand doen we een beetje onderzoek natuurlijk. Maar het is inderdaad origineel van Arma. En het is in 1967 al voor het ja, eerst ja, uitgebracht. Ja, kun je nou, Kon niet missen, hè? Ja, onmiskenbare tekst ja, van hem. Ja, ja fantastisch. En. Uh, ja, dat zit ik eigenlijk ook af te vragen van, zou hij het eigenlijk zelf ook zo beleefd hebben? Want hij was natuurlijk wel een, uh, hij wilde eigenlijk ook niet echt deugen hè, in die tijd. Nee, hij was daar wel een beetje een Einzelgänger ja, op zijn ja. manier. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Wel een hele komische man ook hoor. Ja? Armand was ook nog op datzelfde festival, het Sarasani Festival. Uh, op de tandem naar Marokko en dat soort liedjes. En, uh, <laughs> uh, uh, met zo'n lange rode haren en ook ja. op het podium dan zo'n grote joint in zijn rol steken. Zwaar getekend ja. gezicht ook. Ja, ja absoluut. Uh, ja. En uh, een daarna overleed hij zo'n beetje, dacht ja. ik. Ja. Hij doet me ook een beetje aan Icky Pop denken. Dat uh, was natuurlijk ook een, een behoorlijke drugsgebruiker. Die, die mensen ja. gaan allemaal een beetje op elkaar lijken. een tanige kerel. Icky Pop gaat nog steeds door. Hè? Ja, ja, nou, ik nee. zag pas weer een filmpje van hem dat hij steeds Krommer gaat lopen. Oh, die rug die, ja. uh, van hem die groeit helemaal scheef. En dan zijn er ook commentaren van: nou, moet hij nou weer niet eens wat kleren gaan aantrekken? <lacht> ja. <lacht> maar ja, precies. Een heel andere stijl is uh, de eenmansband van Erik de Jong. En hij noemt zich dan Spinvis. En uh, ja, hij houdt van wat mysterieuze teksten, wat. Uh, Poëtische teksten en het nummer waar we naar gaan luisteren gaat over ontsnapping, vervreemding en het verlangen naar eenvoud en vrijheid. Weg van de chaos en de verplichtingen van het dagelijks leven. En dat wordt gesymboliseerd door het eindeloze zwemmen in water. Ja en dat is daar waar het over gaat. Absurde beelden, absurde teksten in het nummer van Spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen. Oh, De stad staat in brand en ik hoor het alarm. Ik Ja, maar dat is een instinkertje, hè? Ja, die was nog niet klaar met jou. Ja, ja. ik wist het ook niet hoor. Ja, ja, ja precies. Hoor. Ik, ik zag het hier in mijn scherm uh, dat er nog wat kwam. Dus, uh, maar goed, dan kan ik het nog niet laten. We gaan naar de laatste van dit uur. Ja, nou, over vervreemding gesproken, want dat hadden we in dat vorige lied toch ook wel een beetje. Daar kan het volgende nummer ook wel wat van. Vreemde geluidjes zitten er doorheen, Mo rare kinderstemmetjes. En uh, het is ook niet helemaal duidelijk waar het nummer over gaat. Wellicht over een film. Er zijn een paar films verschenen met dezelfde titel als dit nummer. Onder andere een film over een ontvoering van een 17-jarig 17 meisje. Het is niet helemaal duidelijk of het daarover gaat. We hebben een meneer geboren in Puerto Rico, maar in 1996 verhuisd naar het Belgische Gent. Daar heeft hij de Nothing Bastards opgericht als band. Het uh, was niet zo'n succes. Toen is hij alleen uh, solo verder gegaan. En daar bracht hij het volgende nummer bij uit. En dat viel bij filmmaker Theo van Gogh zo in de smaak dat Theo van Gogh het heeft gebruikt voor de film 0605 de film over de moord op Pim Fortuyn ja en Theo van Gogh heeft toen besloten uh, in zijn testament laten opnemen... dat hij dit nummer op zijn begrafenis gedraaid wilde hebben. Niet wetende dat ja. dat hetzelfde jaar nog een feit zou zijn. Hetzelfde jaar zelfs nog, tjeetje. Ja, want dit nummer is in begin 2004 uh, uitgekomen. En de moord op, uh, op Theo van Gogh was 2 november van hetzelfde jaar. Dus uh, oh, mooi, ja, wel wonderlijk om dat dan, dan bij te bedenken. Ja. Waar we het over hebben is de artiest Gabriel Rios. En het nummer waar we naar gaan luisteren is Broad Daylight. En dat is tevens het laatste nummer van dit eerste uur van Kling tot Klank. Graag tot straks na het nieuws voor nog een uurtje. Zo, veel dag.